Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hoger beroep in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries begint vandaag. De uitvoerders van die moord en de man die de moord plande... kregen tot 28 jaar cel. Maar als het aan het Openbaar Ministerie ligt... wordt dat levenslang voor hun alle drie. Verslaggever Matthijs van der Wiel legt het uit. Het OM zag deze moord als onderdeel van een reeks, een, een opbouw... naar de moord op de, op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces... en de moord op zijn advocaat Dirk Wiersum vond het OM dat straffen moesten oplopen om toekomstige huurmoordenaars af te schrikken. Het zei, er moet nu een streep worden getrokken. Dit moet preventief werken. De rechters vonden tot nu toe dat er geen sprake was van een reeks. Ze zagen de moord op Peter R. de Vries als een losse zaak. Op de Mount Everest is een grote reddingsactie bezig. Honderden bergbeklimmers zijn daar gestrand en moeten naar beneden worden gehaald... omdat ze in een heftige sneeuwstorm terecht zijn gekomen, vertelt deze bergbeklimmer. Soms dan denk je, nou, het zal wel een sneeuwbuitje zijn. Ja, en als dan blijkt dat het een ene keer veel harder is en veel meer sneeuw valt dan voorspeld... binnen de kortste keer zie je niet eens meer waar je voorganger loopt. Ja, en dan ontstaan de problemen. Ongeveer 350 bergbeklimmers zijn ondertussen al gered en opgevangen in een dorp. En de kerstverse wereldkampioene Kogelstoten is gehuldigd in haar dorp Volendam. Jessica Schilder pakte twee weken geleden goud op het WK. De gemeente organiseerde daarom een feestje voor haar. Bij het lokale poppodium werd ze opgewacht door ruim duizend Volendammers. Jessica Schilder! Het is niet te beschrijven. Het is echt niet te beschrijven. En ook zo'n dorp waar wij dan groot in zijn. Meestal iedereen komt gewoon. Het is echt... Onvoorstelbaar. Zo moed. Het is zeer bijzonder. We staan hier voor Jessica Schilder. Een Volendamse die wereldkampioen is. Hè? Schilder kreeg de hoogste Volendamse onderscheiding en is ereburger gemaakt. hè? He? Heb ik het weer nog voor je? Grijs met af en toe regen of motregen. Vooral in het oosten van het land kan een buitje vallen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 We gaan beginnen met uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, prachtig. Het is zes uh, minuten over tien inmiddels. Ik zit hier met uh, Carina Veren. Goedemorgen. Uh, goedemorgen Carina, mede-presentator. Hartstikke leuk. Ja, uh, heel leuk. Eigenlijk de eerste keer uh, dat wij dat samen doen. Mij wel. Ja. En uh, vorige keer was ik met Ger. Met Ger hè, was je ja. toen, ja, ja inderdaad. Dat heel gezellig. En Maya Koppen, die zorgt uh, voor de muziek en de, en de techniek. Ook heel belangrijk natuurlijk. Uh, nou, wat gaan we ongeveer allemaal doen, uh, de, dit programma? We gaan zo beginnen met Thilini Scherpenzeel van de Bibliotheek zuid kennemerland over de kinderboekenweek, want die is bezig, he, geloof ik, nu. Daar weet je alles van, he, ja, anders, ja, geloof ik, ja, ja. Daarna uh, gaan we praten over de herontwikkeling en nieuwbouw op de Curitix. En uh, ja, dat is een... een, een uh, uh, ontwikkeling die al uh, heel lang speelt. En daar zijn meerdere mensen bij. Ik zal ze straks allemaal voorstellen. Uh, de, want <laughs> er zijn er al drie uh, binnengekomen. En in het tweede uur uh, heb jij dat voor je? Nou, dan gaan we het hebben over uh, EV Experience. Ja, EV Experience, hè? Ja, hartstikke leuk. Is ik kan me herinneren uh, dat e ik dat weer heb gedaan. EV voor? Ja, electric Vehicle, neem ik aan. Ja? ja, ja. ja, ja, ja en ja. Uh, dan natuurlijk over Stanford Arts. Ja, Stanford Arts gaan we het over hebben. En als laatste over de André Hazes... Uh... Amazing Feest, is dus ja. morgen bij het Wapenverstandvoort. Uh, we krijgen Kees Rutgers hier, als het goed ja. is om daarover uh, te praten. Ja. Jij zou eigenlijk hier niet zijn. Uh, jij zou dus op de Noordzee zitten. Ja, zeker. Ik maar zou... ik ben blij dat je er niet zit waarschijnlijk met die feest. Nee, dat is op tijd afgelast. Want er waren al voorspellingen van golven van 3,5 meter hoog. Uh, ja, daar kan je gewoon niet rustig kijken. Nee, nee. De wat, bedoeling wat daar gaan om, doen? Uh... ja, zeevogels kijken, uh, bruine vissen spotten, spotten, uh, zeehonden spotten natuurlijk. Maar ja. wie weet nog even die walvis, maar uh, in ieder geval even lekker de Noordzee op. Nou, de walvis is hier. Is hier. Nou ja, die, die zwom bij uh, een tijdje geleden voor de kust van uh, ja, Zeeland. Ja, dat is waar, ja. ja. Wie weet was die dan nu je gewoon nooit, even he? richting Texel gegaan. ja. Gaan. ja. Ja, ik ben ergens ook wel blij. Want ja. dan waren we echt allemaal, denk ik, En waar ging dat vanuit geestik. dan? Uh... Uh, dagje in de Natuur. Oh, Dagje in de Natuur. Ja, daar natuur. heb ik wel vaker wat mee gedaan. Oh, Mooie okay. wandelingen, ja. maar ze doen dus ook boottochten. Ja, leuk. En dat ga de... je nu uh, later doen, begreep ik? Uh, over twee weken. Leuk. Ja, echt zin in. Nou, dat gaan we zeker... En dan kun je ook op de radio daar dingen over vertellen. Uh, ik hoop dat ik dan live kan. Kijk, nu, als ik niet op de boot had ja. gezeten... was mijn telefoon zeker ja. de zee ingevlogen. Uh, en ik zelf ook, denk ik. Ja, begrijp ik. Dus, eh... Uh, ja. Nee, maar dat is toch leuk? Nou, hartstikke leuk. Gaan. Zeker, zeker. Dat ja. heeft met dieren te maken. Hè. Het is Dierendag vandaag, 4 oktober. Mm -hmm. Heb jij ja. huisdieren thuis? Ja, ik heb een uh, kat. Charlie. Heb je hem uh, verwend al een beetje? Op? Uh, nee, want ze lag nog heerlijk te slapen. Ja, maar dan moet je hem wakker maken. En dan heel <laughs> dat vind ik daarom niet aardig. <laughs> maar, uh, nou ja, Dierendag. Uh, we hebben gisteren dieren in voor gehad, hè, met de... Uh, Korte baandraverij, uh, een leuk ja. evenement. Uh, tenminste, ik vond het een leuk evenement. Er waren mensen bij die het niet zo leuk vonden, maar... Ik uh... kan het me nog herinneren. Ja, ik ook. Ja, ja. Ja, ja. 2010 ja. was de laatste, dat ja. is alweer 15 jaar geleden. Mm -hmm. En uh, nou ja, gisteren stonden er honderden mensen toch in de miseregen uh, die, die paarden aan te moedigen. Ja. Er waren ook wat mensen van uh, Partij voor de Dieren die dus tegen zijn, uh, die paarden hebben stress, die... Uh, uh, die moet je niet gebruiken voor dit soort evenementen, et cetera, et cetera. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk een. een, een uh, de Korte Maandraverij bestaat al. in Zandpoort bijvoorbeeld, vanaf 1752, kun je nagaan. Zo. En in veel uh, plaatsen waar die, waar die wordt gehouden, zo'n zo 20, 25 plaatsen per, per jaar. daar is het ook cultureel erfgoed. Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, ja, je kunt er vinden wat je vindt. Maar ja. het was op zich een, een, een, een, een leuk evenement gewoon. En uh, ik denk dat mensen er wel van hebben genoten. Zullen we nog een klein stukje muziek doen? Nee, ik heb uh, de telefoon. Uh... Oh, je hebt de telefoon nee, al. Uh, dan okay. gaan we even over de kinderboekenweek. Ja, gaan we doen. Ja, hartstikke leuk. Het is goed, wie zijn jullie Tilini Tini, tini Scherpenzeel, dat klopt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan praten over de kinderboekenweek. En ik geef het woord aan Carina, want die weet er uh, ook heel veel van. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook leerkracht hier uh, op een school in het dorp. En uh, wij zijn afgelopen woensdag gestart met de Kinderboekenweek. Leuk afgetrapt met uh, het liedje natuurlijk van Kinder voor Kinderen. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie dat jullie uh, in de BIEP hartstikke leuke activiteiten allemaal organiseerden. Kun je daar ja. iets meer over vertellen? Zeker. Um, sowieso is tijdens de hele Kinderboekenweek is er een speurtocht die, uh, die je kan doen in de bibliotheek zelf. Daarnaast organiseren we Spelen met Taal Junior. Die, uh, dat is een nieuw programma van ons. En dan kan je Spelen de Nederlandse taal leren. Dat is dinsdag 7 oktober. Um, uh, op maandag, één keer in de maand, is er altijd de Peuterwiet. Dus die is ook weer tijdens de Kinderboekenweek. Dat is voor een iets jongere doelgroep, maar voor twee plus. Uh, ook nou, uit... ik, zie vanaf... oh, ja, ik zie ook iets staan vanaf nul jaar. Nul <lacht> oh, tot 12. Ja. Dat... Ja, dat geldt voor de Kinderboekenweek, maar de Peterbeek is voor 2. Plus. Um, en op woensdag 8 oktober hebben we de theatervoorstelling Vol Avontuur. Dat is een hele mooie samenwerking die we hebben met het Nova College. De studenten van Performing Arts. Zij hebben een theatervoorstelling gemaakt en, um, voor kinderen vanaf 4. Dus woensdag 8 oktober. En op donderdag hebben we een avontuur met robots. Want avontuur, dat is het thema van de Kinderboekenweek. Ja. Ja, jij net over die drie meter hoge golven vertelde, dacht ik, wauw, dat klinkt als een enorm avontuur. Ja, was ik maar op nee, avontuur, avontuur gaan, hè? Ja. Kon ik het Wil vertellen? Zeggen. Ja, nee, ik weet, kinderen houden altijd van het woord avontuur. Daar, worden ze ja. heel, daar gaan ze meteen aan natuurlijk. Dus het is een heel goed gekozen onderwerp. Ja, um, zeker. En ja, bijna elk boek is gewoon een avontuur. En uh, ja, het avontuur in een boek is gewoon nooit ver weg. Dus het is zeker een passend, uh, passend thema voor Het is dit. natuurlijk, uh, ja, je hoopt natuurlijk ook door dit soort thema's... dat de kinderen nog meer gaan lezen. En uh, het ja. was natuurlijk vorige week ook weer uh, in het nieuws... dat ze de straat op gingen bij jongeren in ieder geval. Van, lees je wel eens? Nee, nee, ik lees eigenlijk niet. En uh, ja, ik vind er echt niks aan. Ik houd ook niet vol om een heel boek te lezen. Dus nee. daar is nog echt zo'n... <laughs> Uh, kluif aan om zeg maar jongeren aan het lezen te krijgen. Ja en daar doen we vanaf de bibliotheek dus eigenlijk al vanaf uh, van baby's af aan doen we ons best om ouders ervan bewust te maken dat het belangrijk is om voor te lezen uh, en zeker ook niet te stoppen met voorlezen als ze zelf al kunnen lezen. Daar zetten we deze kinderboekenweek ook echt op in. Blijf voorlezen, het is echt een fijn moment samen maar het is ook gewoon belangrijk om uh, dat lezen te stimuleren en ook als ouders te laten zien dat je uh, dat lezen belangrijk is, want je kan wel zeggen, ga een boek lezen, maar ja, dan moet je mm -hmm. wel een goede voorbeeld geven. Um, ja, want lezen en miswaardigheid is gewoon hartstikke belangrijk voor de rest van je leven. Zeker. Maar je moet er ook gewoon heel veel plezier aan beleven, want dat, nou ja, wij zijn ervan overtuigd dat dat, uh, dat dat kan en dat er voor iedereen een boek is. En tijdens die kinderboekenweek ja, kunnen we dat nou ja, nog weer extra goed laten zien. Hoe zit het met de speurtocht? Uh, moeten ze dan letters zoeken of? Uh, nee, we de... hebben verschillende platen in de bibliotheek verstopt. En uh, daar ga je naar op zoek. Je haalt een formuliertje op bij, uh, bij mijn collega en de Dali. En dan uh, nou, denk ik dat je in een, een half uurtje zeker alles hebt gevonden. Oké, okay. en wat is, heb je dan iets van een uh, boekje verdiend? Of uh, iets om te lezen verdiend? <laughs> je krijgt een hele stoere Deep Rebel plak -tatoe. Oh, kijk. <laughs> Dat is leuk. Ja. Stoer. <laughs> ja, zeker. Hebben jullie ook nog um, schrijvers uh, uitgenodigd? We hebben deze kinderboekenweek geen schrijvers uitgenodigd. Um, dat komt voornamelijk omdat we in hebben gezet op Neubes. Trouwens, We hebben één schrijver uitgenodigd, Marco kunst. Uh, die komt in uh, Haarlem Centrum. Um, maar we hebben nu voornamelijk programmering met theater bijvoorbeeld en uh, de robots. Ze um, dus proberen deze kinderboekenweek ook echt eigenlijk onze eigen programmering in het zonnetje te zetten um, en daarmee ook te laten zien, dit doen we ook de rest van het jaar, dus uh, Juist. Je bent eigenlijk gewoon in de kinderboekenweek is het extra feestelijk, maar daarbuiten uh, doen we ook gewoon echt heel veel mooie programmering dus, En hoe kunnen kinderen zich opgeven of kunnen ze gewoon binnenlopen? Um, onze voorkeur heeft om een kaartje te reserveren uh, via de website. Dat kan uh, via onze agenda. Um, ik denk dat 99% van alle verkrochten en activiteiten dus gratis zijn. Um, je mag inlopen, maar de voorkeur heeft dus uh, een kaartje mm -hmm. te reserveren. Ja. Ik, ik neem aan dat het niet alleen bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland uh, wordt georganiseerd. Maar dit is landelijk neem ik aan. Of niet? Kinderboekenweek is een landelijke... Ja, het is landelijk, maar ook bij de bibliotheken landelijk. Um, hoe bedoel je dat? Nou ja, dat er meer bibliotheken zeg maar, uh, hierop inspringen. Ja, zeker. Ja, dus alle bibliotheken doen eraan mee. Alle scholen, zoals je collega zei, ja. die doen eraan mee. En alle boekwinkels doen daar er ook aan mee. Als je deze uh, twaalf dagen uh, een boek koopt... Uh, of boeken van, voor 13,50... dan ja. uh, krijg je het geschenk erdoor van Kevin Hassing. Maar je kan natuurlijk ook het prentenboek uh, kopen... Ja. Van Davina van Teunenbroek en Charlotte Bruin. Dus ja, er is gewoon. en in de bibliotheek, en op school, en in de boekhandel. is er gewoon eigenlijk twaalf dagen lang alleen maar feest. Ja, u bent programma maken lezen van 0 tot 12 jaar. Nou ja. lijkt 0 jaar dat is een beetje lastig <laughs> denken met kinderen. Of waarom is 0 gekozen? Nee. Waarom niet 3 of zo? Nou, nul. No. Ja, we beginnen eigenlijk al gewoon bij die eerste duizend dagen, want dat is hartstikke belangrijk. Ja. Um, dat doen we bijvoorbeeld met de campagne Boekstart. Mm -hmm. um, dan krijgen ouders krijgen een voucher van het consultatiebureau, waarmee ze een koffertje mogen ophalen bij ons in de bibliotheek. Daar zitten uh, babyboekjes in en het is eigenlijk gewoon hartstikke belangrijk om dat ouder momentje te creëren. Tuurlijk, tuurlijk. Zo jongs af aan. En ja, daarom zetten we ook echt in vanaf nul, hebben we ook bijvoorbeeld een hele mooie samenwerking mee met het consultatiebureau. op oh, die manier, ja ja, ja. ja, we proberen dat echt vanaf jongs af aan te stimuleren. Nou, die uh, uh, telefoon is wel uh, belangrijk ja. hè, voor kinderen. ja. Uh, kunt u nou merken dat er minder belangstelling is voor, uh, voor de bibliotheek? Nou, we hebben wel, vind ik, ontzettend veel, uh, veel leden. En ja, tuurlijk. Van 6 tot 12 hebben we uh, 16.000 leden. En um, ja. Nou ja, daarvan, dat is dan wel dus ons hele werkgebied. Um, en 10.000 kinderen daarvan hebben een boek geleend. Mm. Um, en bij elkaar hebben we 250.000 boeken geleend. Dus ongeveer 25 boeken per kind. Oké. Okay. Um, ja, en natuurlijk merken we allemaal, uh, ik denk ook jouw collega uh, in het onderwijs, we merken allemaal dat het, uh, dat het niet goed gaat. Uh, en tegelijkertijd nee. moeten we ook wel optimistisch zijn. Mm -hmm. um, zeker de, de leerkrachten op school en wij van de bibliotheek handen ineens slaan en uh, ja, er is dus, uh, werk te doen. Nou, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is dat de kinderen vanaf 18 weer uh, gratis uh, boeken kunnen lenen. Dat ja, klopt toch? zeker. Ja, dat klopt. Ja, ja mijn dochter was in ieder geval heel 20. blij. Die zei, oh, heb <laughs> je het gehoord? Heb je het gehoord? Dus dat, dat zei heel goed. Ja, dat, we zijn zelf ook ontzettend blij met, uh, met die ontwikkeling. Dat we dat kunnen bieden. En dan is het van 18 tot 25 of zo? Of? Ja. Van 18 uh, tot 27. Tot 27 of nou, Want ze moeten zoveel boeken lezen van ja. de lijst. Ja, ook. En we hadden <laughs> voor de zomervakantie al best wel wat boeken gekocht. Ja, ja. Omdat ze specifieke boeken nodig heeft. En nu zegt ze, nu kan ik ze gewoon lekker gaan lenen. Mm. Dus dat is echt heel goed. De nou ja, zolang er geen uitrekkers gemaakt worden via AI mm. en zo. Dat, ja. <laughs> ja. Ik, ik heb ook een dochter in die leeftijd en ja, ik, ik weet het niet. Dat is allemaal niet. Ik, ik zeg ook zei, je moet zelf een boek lezen, want je moet er zelf uh, ja. iets van vinden, ja, toch? Ja. Nou ja, en soms ook doorkomen. Hè? Het eerste hoofdstuk, even doorkomen. Ja. En dan pak het je. En dan kom, kom en je dat, erin. Ja, en ja. dat moeten ze leren. En als je dan ook nog de tractatie krijgt, dat je daarna de verfilming kan zien. Ja. Dat uh, is helemaal leuk. Dat, ja. Ja, ja, dat maakt het nog leuker. Ja. ja. Dus, uh, nou goed, uh, resumeren. U gaat dus. Er, zijn dus, er is een toch? Op welke dagen is dat precies? Dus speurtocht kan je de hele kinderboekenweek doen. Oh, de hele kinderboekenweek. Van nu tot, uh, tot en met 12 oktober. En uh, nou, ik zou zeggen, check vooral onze agenda op de website. Daar zie je alle... Uh, ja, wanneer alles is, hè? Ja. En de website is uh, www.bibliotheek zuid elkaar, geloof ik, hè? .nl ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik hoop dat er een hoop belangstelling voor is. En de ja, kinderboeken nou, We hebben enorm veel uitverkochte programmering, maar we hebben ook nog heel veel dingen die, uh, waar je nog fijn kan aansluiten. Helemaal goed. En heel de Kinderboekenweek duurt tot 12 oktober, hè? Als ik het goed heb. Tot en met 12 oktober? Tot en met 12 ja. oktober zelfs. Nou, ik wens u er heel veel uh, succes mee. Ja, En ik hoop dat we een hoop kinderen aan het lezen uh, slaan. We doen ons best. Oké, okay, helemaal goed. Hartelijk dank. Bedankt. En een goed Bedankt. weekend nog. Dank u wel. Tot ziens. Dag. That's, uh, what Friends are for, van Dionne uh, Warwick. Nou, er zitten een hoop vrienden aan, aan de tafel bij ons, want uh, we gaan praten over de herontwikkeling en de nieuwbouw op het Curitext-terrein. Um, ja, want wie zitten er allemaal? Uh, Werner Koenraad, uh, welkom Werner, Jim Keur, Dennis Spolders en de wethouder uh, Janja de Kloet, die het namens de gemeente is, is, is hier. Um, voor een van de, nou, ik denk, ik denk eigenlijk de belangrijkste. Uh, uh, Woningbouwprojecten uh, die, die, die er is natuurlijk hè, de komende jaren. Nou, daar is afgelopen, uh, anderhalve week geleden... ...een anterieure overeenkomst voor getekend. En dan mag de wethouder even uitleggen... ...ja, de kloed, uh, wat is een anterieure overeenkomst? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een anterieure overeenkomst is een overeenkomst... ...die je met partijen sluit. En dat zijn de partijen die ontwikkelen plus de gemeente... ...en waarin je afspraken maakt over uh, nou, hoe gaat dit nu verder... En niet onbelangrijk, hoe worden de kosten die de gemeente heeft gemaakt... Uh, of gaat maken, terugbetaald door de ontwikkelaars? De ambtelijke kosten? De ambtelijke kosten, ja. Oké. Okay. Um, nou ja, die, die, die, dat is nu geregeld, zeg maar. Ja. Want, uh, nou ja, het, het loopt al een hele tijd, hè. Want uh, in 2019 is er al gesproken over een uh, startnotitie... Uh -huh. in de gemeente, gemeentecommissievergadering, de gemeenteraad. En dat zouden 300 woningen en uh, 4000, vierkante meter bedrijfsunits worden toen werd er toen gezegd. En nu staat het op 500 woningen en 1200 vierkante meter... Uh, ja, het is, het is wat opgeschaald. Ook, ook doordat je gaat rekenen als, uh, als je zo'n project begint. Van hoe blijf je mooi in de, in de zwarte cijfers? En uh, zo zijn we op die 562 woningen uitgekomen. Met 562 zelfs? Althans, dat is wat ik ervan begrepen. Uh. Maar dat, dat, dat schommelt, hoor. Uh, een van de partners in dit hele verhaal die zegt: wel eens, Het lijkt wel een, een dagkoers. Want als de regels veranderen, dan veranderen daarmee ook de, de uitgaven en dus ook het plaatje. En dat, dat ja. wordt telkens aangepast. Dus daarom is het wel eens moeilijk om aan de stakeholders, hè, dus de andere eigenaar van, van het project, yeah. van het gebied waar wij eh, voor, namens spreken. Als ze zeggen: ja, We willen eens een keer harde cijfers en harde data horen. Dan zeg ik: Nou ja, dat wisselt gewoon continu. Telkens verandert er wat in het speelveld. En daar moeten wij dan op inspelen. Spelen. En daarom kunnen wij eigenlijk alleen maar grofweg een route aangeven. Maar in uh, december 23 was er al een keer een bijeenkomst in uh, Pluspunt, hè? Ja. En daar heb ik maquettes gezien, et cetera. Maar die, die tellen nu ook niet meer mee, of? Ja, wel, want die, die zaten ook grofweg al in die richting. Uh, omdat wij zelf natuurlijk uh, ja, uitgingen van wat is maximaal haalbaar. En dan zie je altijd wel wat je daarvan kan realiseren achteraf. Ja. Dus het, het zat wel in de buurt, maar het... het, het, het het is continu uh, oh, aan het verstaan. In beweging, zeg ja, maar. In ja, mag ik daar nou een opmerking over maken? Ja, dat uh, het, je zegt, je zegt dat het maximaal haalbare... het is ook het optimaal haalbare. Mm -hmm. Kijk, als je ja. maximaal zet... dan zet je er twintig gebouwen neer... van 25 verdiepingen. En dat gebeurt ja. dus niet. Omdat het ook in een uh, omgeving staat... Uh, waar je rekening mee moet houden. Ja. Ja. Dus je maakt... Uh, ik praat ja. nu even voor de ontwikkelaars. Uh, ja. je, je, je maakt iets optimaals. Dus hè, wat past nou zo goed mogelijk? Niet alleen als het gaat om het aantal inwoners... maar bijvoorbeeld ook... En daar zullen we misschien later nog even over hebben. Uh, veel van de inwoners hebben een auto bijvoorbeeld. Nou, ja. Past dat nog in de omgeving om dat allemaal te zeg maar, herbergen? Ja, maar jij kan natuurlijk ook 10 meter de, de lucht ingaan. En dan heb je weer uh, 50, 60 woningen erbij. Je Zeker, en daarom zeg ik ook: je moet het optimale ja. doen. Ja, want ja. als je het als je volstout met heel veel woningen. En, en, en er komen 2000 woningen, noem maar even iets ex extreems. Uh -huh. ja, dan zit dan je de hele buurt op slot in één ja, keer. Ja, dat kan duur. natuurlijk ook niet. Ja. Hey, Dennis, uh, jij bent uh, ook een van de. Van de initiatiefnemers, is, samen met Benner. En, wie is dat? en Jim natuurlijk. Ja, Jim was er ook bij. Ja, die... um, dat is al, hoe lang geleden? Uh, nou, 2019. Hè? 2019 was, uh, waren de eerste plannen. Ja, Wasstraat uh, strijder, Autostrijder BV hebben wij ja. uh, de eerste plannen met elkaar ja. En, uh, okay. ja, Eigenlijk meer uit een soort uh, uh, frustratie dat het toen de tijd allemaal niet lukte. Uh. En, en het uh, nou ja, voor ons eigenlijk een beetje ondenkbaar was dat zo'n zo gebied... Yeah. Uh, on, ongebruikt zou blijven voor mm -hmm. de komende twintig jaar of iets dergelijks. Het ja, nou, is toch onvoorstelbaar dat uh, dat, dat uh, zo zou moeten gaan. Dus ja, toen uh, zijn we eigenlijk uh, bij elkaar eens eventjes gaan nadenken van hoe zouden we dit moeten mm -hmm. aanpakken om daar uh, een beetje vorm aan te geven. En uh, nou ja, zo kwam Werner al heel snel uh, om de hoek kijken. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat was uh, de beste keuze ever. Hè, Jim? Ja, zeker, ja? Zeker. ja, ja. Ja, ook de medewerker van Gert-Jan Bluis was daar wel heel belangrijk. In ja, die resten. heeft toen... Uh, ja, wij met z'n drieën ja. hebben toen een avond georganiseerd op het raadhuis. Waar we toen alle ondernemers uitgenodigd uh, hebben. Uh, we waren redelijk gefrustreerd, die mensen. Want die waren natuurlijk teleurgesteld over het traject wat, wat ervoor uh, mm -hmm. gelopen was. En hoe, wat de uitkomst daarvan was. Maar ja, uh, ondertussen denk ik dat we een, uh, een mooie... Uh, ja, uh, projecten hebben opgeleid uh, met z'n allen en daar staan steeds meer mensen bij betrokken. Ah. En onderschat niet uh, uh, dat deze mensen die nu die handtekeningen gezet hebben, ontzettend de nek uitsteken, ook financieel, nemen ze enorme risico's, mm. uh, hebben nog een hoop onzekerheden, maar ja, durf het wel en dat is wel ontzettend belangrijk voor het dorp Zandvoort. Ja, je weet gewoon wanneer je aan zo'n project begint dat het niet binnen, binnen drie jaar uh, klaar is. zeg maar. Hè? Nee. We zijn nu zes jaar verder. Uh... Wanneer denken jullie dat het ongeveer... Het uh, punt is dat we verschillende ontwikkelaars uh, hebben geraadpleegd in aanvang hier uh, van dit proces. Die hebben gewoon gezegd van we stappen we niet in. Uh. Omdat er ja, te veel stakeholders waren. Okay. Uh, en, uh, ja, Dat is redelijk onoverzichtelijk. Maar ik denk dat Werner daar wel iets meer over kan zeggen over het tijdstraject. Om erop aan te sluiten. Ik ben inderdaad destijds door, door Jim en, en Dennis gevraagd. Uh, zou je het mee willen doen aan dit project? Ik heb 30 jaar in dat gebied gewerkt, maar ik zat ook heel veel op het gemeentehuis... in mijn voorzittersfuncties, van allerlei dingetjes. Dus ik sprak beide talen. Nou, dat is dus uh, zeven jaar geleden geweest dat ja. ik bij ben gevraagd door de heren. Ja. En toen wij ons eerste gesprek hadden, uh, was, werd er gezegd... nou, binnen twee jaar eerste schep in de grond. Toen ja. zei ik van, nou, nou ik ben is, heel ongeduldig, dat, dat, daar ga ik wel in mee. Nou, dat is dus inderdaad uh, vijf jaar geleden inmiddels dat dat gezegd is... Ja. Maar uh, naarmate het serieuzer werd, hebben we er dus ook uh, meer hulp bij gevraagd. Dus de Fakton onze gedelegeerde ontwikkelaar. Die steunt ons hierin en die onderzoekt alles. En uh, nu doe ik het inmiddels, omdat uh, de Jim en Dennis gewoon hun eigen drukte hebben... doe ik nu het meeste samen met, uh, met Wim Brugman en, uh, hmm. en Hanneke Mel. doen wij dit hele project uh, ja, trekken, ja. de kart trekken. Nou, een van de knelpunten is, uh, en volgens mij is dat nog steeds zo... dat er, dat er dus lozen zijn die verplaatst moeten worden... Hè? Om uh, ruimte te scheppen voor, uh, voor de woningen, onder andere. Um... Ja, wij, wij, zitten, wij zitten met een heel bijzonder project. Ik geloof ook het enige in Nederland. Uh, als je dus inderdaad een, een uh, compleet al reeds werkend gebied wil bebouwen. Dus omzetten van wonen naar wonen en werken. Of van werken naar wonen en werken. Moeten wij dus ook mensen met bedrijf, uh, ja, werkende bedrijven uitkopen of, of, of een alternatief bieden. bieden. Ja, ja. Nou, en daar zijn we dus op allerlei manieren mee bezig. Dus hmm. het is, het is uh, voor 25 uh, stakeholders is het continu maatwerk bieden. Ja, ja. En, en, uh, en de gemeente werkt er ook aan mee, neem ik aan... om te zoeken naar, naar plekken voor die, voor die nieuwe lozen, zeg maar, nieuwe bedrijfsruimtes? In, in, uh, in zekere zin wel. We hebben een tijd geleden, uh, vorig jaar... ergens een uh, zogenaamd principebesluit genomen in het college... waarbij we zeggen van... we zijn bereid om mee te zoeken naar uh, locaties uh, daar wat nodig... Uh, niet allemaal. Uh, ik weet dat er een aantal is uh, dat uh, nog zoekt of waarmee gesproken wordt. Uh, in twee specifieke gevallen hebben we dat gezegd. Om één blok, om het maar even zo te zeggen, uh, vrij te spelen. Uh, dat heeft niet tot het resultaat geleid. Dat was op de Einsteinstraat zeg maar. Waar, uh... nou, daar zouden we, en en ja. daar kon het niet vanwege nou, allerlei natuurwetgeving, uh, kon daar geen loods geplaatst worden. Ook niet aan wat er al staat. Uh, dus die locatie viel af in ieder geval. Uh, zijn er andere locaties denkbaar? Ik, ik uh, noem maar wat uh, de, de gemeente Berf aan de, aan de. Er is naar heel veel locaties uh, gekeken, onder andere die. Uh, en daar kon het uh, niet, omdat daar ook gewoon werkzaamheden plaatsvinden. En... Ruimte, ruimte genoeg daar, toch? Ja, maar er is ook wel ruimte nodig. Omdat daar, uh, je hebt daar een milieustraat, je hebt de, de circulaire hotspot wordt daar gedaan. Er wordt ook geparkeerd door de auto's van, uh, van Spanelanden. Mm. Uh, dus we hebben echt wel serieus naar gekeken of daar iets mogelijk is. Um, er wordt nog steeds meegekeken, weet ik. Um, maar ja, de ruimte is beperkt. En ja, dat, dat geldt voor heel ja, veel dingen, maar zeker hiervoor. Ja, maar dat komt goed, neem ik aan. Ja, ook daar steekt die groep ontwikkelaars behoorlijke nek uit. Die proberen ook uh, uh, uh, bedrijfshallen die vrijkomen aan te schaffen... dat je zo meteen ruimte hebt om die mensen uit te plaatsen. Dus we ja. zijn wel aan het voorwerken. Mm -hmm. Nou ja, het, het is gewoon een, een proces uh, wat veel tijd vergt. Want je vraagt nog wel wat van hè, bepaalde ondernemers... Ja. Dus uh, ja, Dat zijn wel onzekerheden, maar ik denk uh, dat uh, ja, naarmate de tijd vordert, dat, uh, dat het ja, heel goed in orde komt. Ah, ah. Ja. En wat jij zegt in de remierse terrein, voor nu is dat geen optie. Maar als je misschien een decennia verder denkt en het wordt totaal geherinrichterd... haalt het gebouw weg en richt het hele terrein opnieuw in... Uh -huh. ja, dan zijn er vast wel mogelijkheden, maar voor nu is dat uh, vrij lastig. Ja. Ja. Nou kwam er een uh, raadsinformatiebrief, denk ik een half jaar geleden of zo... Dat, uh dus in ieder geval een half jaar vertraging zou zo oplopen door de stikstofregels. En, en, en, en het Natura 2000 gebied mag je niet bouwen, dat soort dingen. Dat nou, het laat het sowieso niet. En omdat het dicht bij Natuur Natura 2000 uh, gebied ligt, moet je die berekeningen heel zorgvuldig doen. En um, daar goed naar kijken, wat is nou de belasting. En, want daar gaat het eigenlijk over van het gebied eromheen, als je hier zo'n project gaat uh, ontwikkelen. Ja, maar daar is nu ook een oplossing voor gevonden, heb ik begrepen. Om de stikstof uh, terrein op de Heimonse straat uit te ruilen eigenlijk voor uh, deze nieuwe locatie. Ja, daar wordt naar gekeken. Er wordt ook zelfs nog gekeken naar van hoe kunnen we het in het of hoe kunnen ze, we het in het plan zelf uh, oplossen. Um, dat is wel op een oornaar gevuld. Die berekeningen worden nu nog een keer gecheckt. Van klopt nou eigenlijk wat we uh, hebben uitgerekend. Um, daar zijn we nu echt heel dichtbij mee. Maar ja, dat heeft tijd nodig gehad. Ook omdat er. Uh, twee rechtelijke uitspraken uh, lagen. één uh -huh. van de Raad van state, één van de rechtbank in de zogenaamde Greenpeace-zaak. Uh, dat zette de zaak wel even wat in de verdraging. Mm. En nu is het, uh, de pre heeft ook gezegd, uh, eind volgend jaar uh, zouden echt de eerste werkzaamheden moeten gaan beginnen. Uh, dus dat perspectief is nu wel geboden. Ja, eind volgend jaar is de bedoeling dat dan de eerste scheppen de grond gaan. Denk jij dat het gebeurt? Uh... Dennis? Nou ja, uh, wat er dus afgelopen uh, week of twee weken geleden getekend is geworden was echt een cruciale stap wel. Ah, um, okay. dat, is, uh, dat is dus gedaan uh, en ik heb dus echt wel vertrouwen in dat het eind volgend jaar uh, de eerste schep de grond ingaat ja. of de eerste kogel door het gebouw heen zou uh -huh. ik maar zeggen. Dus uh, nou, nee, ik heb schieten, er wel he, vertrouwen in. Sorry? Je ga niet schieten, he, toch? Nee, nee, nee. Dat is een sloopkogel. Ja, dat is ook een <laughs> Ja, nee. Dus ik heb er uh, alle vertrouwen in. En uh, ja, de, de vaart zit er op dit ogenblik wel aardig in. Dus, nou uh, Dan moet ja. er ook nog een plek worden gevonden voor de Oekraïners. Dat is ook een, uh, een iets waar je naar moet kijken natuurlijk. Die 120 Oekraïners die op dit moment worden opgevangen op het oude Korendex uh, Nou, daar wordt ook naar gekeken nu. Hè? Misschien een nieuwe locatie op de Keesomstraat. Uh, ja, die moet wel doorgaan om het vaart in te houden, toch? Die verkeert, uh, ja. Nou ja, de, kijk, de Oekraïners zouden er tot vorig jaar zitten. En toen is gezegd ja. nou, vanwege ja. het uitstel van uh, projectontwikkeling op het curie terrein ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, kunnen ze er langer blijven? Nou, nu dat uh, die periode nu in zicht gaat komen van we gaan uh, activiteit krijgen daar, moet daar een alternatieve locatie op voor worden gevonden. Vorige week is er een uh, bewonersavond geweest. Om daar een uh, locatie vol, uh, te bespreken. Ja, um, dus goed. ja, da daar moet iets voor gevonden worden, absoluut. Ja, daar ben ik bij geweest. En, uh, ja. Ik zie het nog niet echt staan uh, direct. Maar, uh, ja, ja, ik kan moeilijk jouw nee, uh, indicatie ja, ja. uh, duiden, maar uh, ja. het is wel de bedoeling van de gemeente in ieder geval om een alternatieve locatie dat, hier te. Vinden. Uh, laten we het daarop houden. Laten we we we daarop houden. een mooi politiek antwoord, inderdaad. Dankjewel. Nou, ja. <laughs> nee, maar goed, je was ook niet bij die avond uh, aanwezig. Ik was niet bij die avond, nee, maar nee. het is natuurlijk wel iets wat. Zeg maar uh, de burgemeester Waster en de Wethouder Bluis. Ja, klopt. Maar je zult begrijpen dat dit soort onderwerpen zeer uitvoerig in het college worden besproken. Uh, dus ik ben er wel van op de hoogte. Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Um, nou ja, het, het wordt een groene wijk, heb ik uh, gezien. Um, uh, wat moet ik bestaan worden groene wijk? Veel bomen, struiken, planten, noem maar op. Nou, Je kent uh, inmiddels met voorkeur voor bomen. Nee, dus ja, uh, als er mij zo liggen. Nou, dan zeker. worden er ook een, een hoop afgezaagd tegenwoordig. Niet? Soms moet je ook een uh, uh, bomen kappen om er ook weer ruimte te creëren om nieuwe neer te zetten, ja, want zo ja. werkt het ook wel weer. Um, maar goed, ik, wil niet, ik weet niet of we hier over het groenbeleid gaan hebben. Heel nee, graag maar, zelfs, maar nee, zeg specif maar. Specif ah, specif uh, specifiek voor... Nou uh... ah, ja, specifiek. Kijk, het is ook zo dat er met een parkeergarage wordt gewerkt. En uh, ik weet dat het niet zo heel slim is om een boom op een parkeergarage te zetten... met alle wortels die daaruit komen. Uh -huh. um, maar de, de uitstraling, zeker voor het binnenterrein... Uh, dat moet een groene uitstraling krijgen. Ook omdat het een uh, ja, soort gemeenschappelijke ruimte wordt... Uh, ja. van, de, van de woningen die daar komen. En, en daar wordt ondergronds geparkeerd, neem ik aan. Ja, hal half verdiept gaan we parkeren. En, wat, wat, wat betekent half verdiept? Dat, dat het niet een gesloten parkeergarage is. Dus je hoeft niet met, met afzuiging te werken. Oh, dat is en nee. het is zo bedacht dat, uh, dat je er dus wel een boom op kan planten. Dus, uh... Oh, wel. Okay. <lacht> maar, ja, jullie... ja, pleut, we het is heel wat anders dan boom. He, je hebt geen bortels. Ja, nee, bomen planten. Maar uh, nu zie je dus dat wij wel uh, zeer nauw betrokken zijn bij het project. Maar dat de finesse echt ligt bij de ontwikkelaar. <lacht> ja. en, ik ben ook blij dat het ook zo wordt uitgelegd. <lacht> <laughs> Inderdaad. Dus. Uh, wat zijn nou de volgende stappen? Direct, directe stappen, zeg maar, die gezet worden. Nou, toen, toen we aan dit project begonnen... werd er gezegd op het moment dat, dat er een overeenkomst is... Hè, dus die Antilleure Overeenkomst... dan zou in principe ergens vanaf januari... Kan de eerste die de concrete plan heeft... die kan zijn aanvraag gaan indienen bij de ja. gemeente... En, uh, dat, dat kan pre-wonen zijn, dat, dat, dat kan uh, onze, onze groep zijn, dat, uh, dat ligt er even aan. Hoe ja, maar wat, ze, uh, kan... wat, hoe zit uh, pre-wonen eigenlijk in deze wedstrijd? Nou, zij gaan het sociale gedeelte natuurlijk bouwen, oh, ja, dat gaan ja. de, de wethouder alles over vertellen... waardoor wij uh, de, de reguliere bouw middelduur en duur kunnen doen ja, en, ja. en ook wat niet, nog niet genoemd is... we gaan ook nog terugkomen met 2000 vierkante meter bedrijventerrein... Ja. voor ondernemers die dus mee willen doen aan het project om woningen voor Zandvoort ja. te creëren... Terwijl ze eigenlijk zeggen, ja, het zijn zandvoorters ook. Je mm. zit eigenlijk wel lekker. Ja. Waarom iets veranderen wat goed is? Ja, begrijp ik. Ja. Maar wat ik wel merk zelf ook... ik hebben een kleine 40 jaar op het strand gezeten. Is dat het verandert. Hè. Je gaat steeds meer modulaire bouw op het strand. Dus er hoeven geen loodsen meer van 220 vierkante meter te zijn... waar je in opslaat en de mm -hmm. hele winter aan je tent schildert en repareert. Want heel veel wordt gewoon neergezet in het voorjaar en weggehaald en opgeslagen. Ja. Dus uh, heel veel ondernemers zijn tegenwoordig gewoon ook blijer met kleinere onderkomens. Dus ja. op die manier hopen we ook een x-aantal, of eigenlijk een groot aantal, uh, zittende ondernemers te herplaatsen. in eventueel iets kleinere loodsen. Ja. Ja. En op die manier krijgen we dus en woningen en we houden bedrijvigheid voor degene die dat daar al een ja. jaar hebben gedaan ja. in, in leven. En, in stand. en Jan Jaap, dit ook dit project moet voldoen aan... zeg maar. Uh... 30% sociale huur ja. uh, 50 50% middensegment en, en dan 20% uh, 20%. Vrij sector. Ja, inderdaad. Ja. Uh, sector. Ja. Ja. dit is sociaal. Daar moet dit project ook Absoluut, aan. Absoluut, en dat ja. doet het ook ruim aan. Uh, anders. Ja. Ja. zeker een sociale component. Ah. is volgens mij iets boven de 30% zelfs. Ja, Hoeveel woningen zijn er dan? Uh, ja, nou, 150, 30%, 30 van 500 is 150. Ja, ja. ja. ja, nou, ja, ja. Ik, ik nou. doe geen ja. ik <laughs> cijfers, ah. met de gemeente, maar die kan ik nog wel uitrekenen. Nee, die is niet rekening mee, dat dus Ja, tuurlijk. Nee, maar 150 sociale woningen in Zandvoort... is natuurlijk een, een geweldig aantal. Zeker, ja, absoluut. Het is het, daarom is dat project, onder andere... daarom is het een, een superbelangrijk project. Ja. Ja, maar... En je ziet ook dat uh, pre-wonen... Nou, eigenlijk te trappelen om, om uh, te beginnen, dus ja. die, die hebben echt, ik uh, zeggen, zin om dit uh, op te gaan starten. Ja, ik, neem, ik maak even een klein zijpaadje, want er zouden ook nog twintig sociale woningen op het Heimanshof komen, uh, op het terrein van de, van de scouting. Ja. Uh, is die scouting inmiddels verhuisd? Nog niet, hè? Die scouting is nog niet verhuisd, is wel een locatie... Wat uh, wat gaan ze hè? Um, ah, ah, ah, er is wel een locatie op het oog in ieder geval... waar ze zelf nu ook aan het kijken zijn... van is dit nu een locatie waar we zelf... Uh, is dat in of buurt van naar uit. Het is in ieder geval in Zandvoort. In Zandvoort. Ah, ja. Ah, ja. En daar, uh, daar wordt nu naar gekeken. En dat uh, heeft letterlijk en figuurlijk natuurlijk wat voet in de aarde... om, om ze echt te verplaatsen... En, en daar de faciliteiten voor hen uh, te creëren. Uh, maar het is wel een onderdeel van de ontwikkeling heimandstoffen. Ja, absoluut, ja. Ja. ja. Nu zullen wel mensen zeggen... want het is al bijna een jaar geleden dat... Uh, de manege is verdwenen daar. Waarom moet het allemaal zo lang duren? Het wordt begonnen met bouwen, überhaupt. Nou, zeker. En een van die dingen, je noemt het zelf ook al... is de hele stikstofproblematiek. Mm -hmm. Waar ook daar een berekening voor gemaakt moest worden. Zeker ook in het licht van de ontwikkeling Curidex. Er wordt gekeken van, kan dat nu gezamenlijk of hoeft dat niet? En als je die ruimte over hebt... Er hebben paarden gestaan en die... Die stoten veel stikstof uit, dus dat ja. is een heel groot ja, zeg maar, voorraad. Ik weet niet hoe je het noemt. moet. Uh, nou, daar wordt ook naar gekeken, van hoe kunnen we dat het slimste gebruiken? Mm -hmm. Want dat is wel wat waard ook, als je ruimte hebt in je stikstofuitstoot. Uh, uh, maar die berekening moet je wel goed maken. En, uh, de ding is dat, kijk, als de gemeente het alleen kon besluiten, dan uh, was het dan waarschijnlijk uh... iets sneller gegaan. Maar de provincie gaat erover. Ja. De provincie is zogenaamde bevoegde gezag. ...en de gesprekken met de provincies die ik erover heb gehad... ...zeggen ze ja, als wij uh, dingen moeten gaan uitvoeren... ...die door het rijk worden bepaald... ...moeten we wel goede regels hebben. Dus iedereen en... geeft elkaar de schuld, de gemeente geeft de provincie de schuld... Nou ja, het de is wel, eens, het het wel een soort domino-effect. En uh, ja. waar ik wel toe bereid ben is om, om uh, heel scherp te kijken... Van, ja, wat, ...wat zou nou de rol kunnen zijn van de gemeente... ...om daar toch uh, stappen ja. in te nemen. Ja. Want uh, word jullie niet af en toe uh, gillend wakker van, van die stikstofregels allemaal... Nou ja, je zegt het al. Als je mij nu kunt uitleggen wat de stikstofregels zijn, ja. dan uh, zou ik inderdaad. Nou, gillend wakker worden doe ik niet zo heel snel. Um, maar die kunnen er ook weer. Het, het, het vertraagt wel enorm in ieder geval. Na de verkiezingen kunnen ze ook ook tenminste van. Nou ja, dat heb ik ook wel eens gezegd. En ik wil hier geen politieke uitspraken doen. Maar als je ziet hoe de discussie nu met, uh, met de minister is over uh, de stikstofregels, er uh, ligt eigenlijk nog geen concreet plan. Ja. We krijgen over deze maand verkiezingen. Dan komt er een, een nieuw kabinet. Uh, met dat een nieuwe minister of staatssecretaris. In. Die moet zich ingaan lezen. Die komt met een nieuw beleid. Ja. Volgens gaat het beleid naar de Tweede en Eerste Kamer. En dan pas zijn we... nog uh, twee jaar verder worden. Ja. Nou, ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het ook, ja. Dus en ik vind... Dat is een persoonlijke mening. Dat uh, moet ik even onderstrepen. Daar kan je eigenlijk niet op wachten. En we ja. moeten gewoon cre een creatieve oplossing gaan vinden. Van hoe doorbreken we deze impasse nou? Ja. Uh, want aan de andere kant uh, wordt er gezegd. 100.000 woningen per jaar erbij. Eh, volgens mij was het de afgelopen jaar eh, ja. iets van 30.000 of 40.000, zeker in de sociale sector. Dus ik vind, er moet iets gebeuren. Ja, dat lijkt me ook. Nou ja, goed, ze zijn er wel mee bezig, hè, maar uh, het schiet niet echt op. Nou, echt een concrete maatregel of kunt, een je nieuwe je, wetgeving is er niet. Ja, je kunt wel, natuurlijk wel, wel prachtige uh, cijfers noemen en zo. Je hebt het idee dat het, dat het toch niet uh, gaat lukken, maar... Ja, nou, ik, ben, ik ben een zeer uh, positief mens. Dus uh, ik denk dat het wel gaat lukken. Maar het, als je zegt <laughs> dingen duren lang, vind ik dit wel heel lang duren. Ja, ja. Um, Wat vind denk, jij ervan? Uh, ja, ik denk dat we nu, uh, nu hier in Zandvoort uh, ons uh, vooral moeten richten uh, op de zaken waar we zelf controle over hebben. Uh -huh. En die stikstof, ja, dat hobbelt er dan voorlopig even achteraan en uh -huh. daar heb je toch geen grip op. En misschien moeten we straks een soort van burgerlijk ongehoorzaam zijn en uh, iets uitlokken. Ja, maar wat moet je uitlokken dan? Nou ja, ja, ja, Gewoon je gaan mag, bouwen en dan en, ja, uh, en kijken wat uh, wat onze overheid daarvan vindt of. Uh, ja, maar ja, dat is ook een beetje lastig. Je kunt natuurlijk niet zomaar gaan bouwen, toch? Zo is een die dam arrest ook uh, ooit is ontstaan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Vertel, die uh, dam arrest, precies. Ik zag het wel staan ergens, maar... Uh... Dat heeft te maken met op het moment dat er uh, volgens mij uh, gemeenschappelijk... of van de gronden of panden van de gemeente verkocht worden... Ja. dat uh, nou, er zeg maar aanbesteed moet worden en dergelijke. Okay, dat, dat je vind. niet zomaar... Ja. Uh, ja. Jij bent zelf ook nog bezig hè, met het ontwikkelen van bepaalde dingetjes uh, ja, bij de Duinwachteren uh, heb ik aan de zijkant meegelopen met die projecten. Daar heb ik ook gezien uh, dat ja, daar ging het iets eenvoudiger omdat we ja. nu ook stikstof uh, van de uh, van tankstation hadden, wat goed te verrekenen was. Ja. waar nu overigens ook 30 sociale huurwoningen bij komen. Ja, dat dus klopt komende, ja, aan die rechterkant. Hè? Ja, ja dus de ja. komende jaren worden echt wel wat, uh, wat sociale huurwoningen opgeleverd. Is antwoord. Ja. Ja. Um, ja, en wij proberen zelf nog met een, uh, met een ondernemer in zijn ontwoord en met een aannemer om een ja, klein stukje uh, ja, zeggen, goed te ontwikkelen. Ja, klopt. Ja. Ja. Vlak bij jou in de buurt? Vlak bij, bij ons de graad, in de buurt. Ja, staat nu ja. nog even in de kinderschoenen en ik denk dat we de volgende maand er iets meer over kunnen okay. zeggen. Ja. Nou kwam het de uh, afgelopen uh, commissievergadering ook uh, te sprake. dat er een boeteclausule is wanneer je niet voldoet aan die 30, uh, 50, 20 regel. En dat kon oplopen, dat was, uh, hoe heet hij? Uh, Pim Oogland. Uh, Pim, Hoogland. Pim Hoogland van H2H ontwikkeling. Ja. Die zegt van nou, het ligt stil allemaal omdat uh, die hoge boetes er zijn, tot 100.000 euro. Ja. En dan zeggen, we, dat, dan zeggen ontwikkelaars van, nou, daar gaan we er niet aan beginnen. Ja, dan zegt Geert-Jan van, ja, ik heb ze ook nog niet gezien. He, dat, nee, dat klopt. Maar, maar dat is ook niet raar, want een ontwikkelaar die gaat niet aan de voorkant aan een dood paard trekken. Nee. Als je al ziet dat, nee, dat, ja, dat, je, dat de kans nul is. Ja, uh, want zo'n ontwikkeling kost serieus veel tijd en geld aan de voorkant al. Uiteraard. Ja, ja. en ja, dan blijf je daar weg. Ik denk dat het voorstel van Pim, uh, om de, uh, dat weer uh, terug te brengen naar het oude systeem... dat de ja. eerste tien huizen, de woningen die je bijbouwt, uh, daar vrij van zijn... dat dat een prima voorstel is. Ja, ja, Lijkt me ook. Ja. Um, ja, het is volledig logisch, ook uh, qua kostenstructuur uh -huh. en dergelijke. Uh -huh. uh, ik, ik zie hier dat er zeven plandelen zijn, uh, Dennis. Klopt dat of niet? Ja, uh, zeven blokken. Blokken, hè? Ja, maar, uh, zeven blokken. Wat, wat houden die blokken in dan? Zeg maar de... de nou ja, één blok is bijvoorbeeld al pre-wonen. Uh, ja, oh dat ja. is al een deel. En dan eet je uh, gedeelte waar, uh, waar Floor zit. Uh, ja. Is een deel. S S S S B B ja. Ja, ja, precies, SBB. En dan uh, blok 7. Nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, wat, wat het grootste gedeelte wat in Cane Kruik is. Nog ja. niet helemaal. Maar uh, daar zit uh, een, een groot gedeelte van uh, de bedrijfsunits in. Die op eerste, nou ja, als eerste wat mee gedaan zou kunnen worden... Ja. Ja, en dan, uh, dan heb je nog een paar andere blokken uh, richting Curie Straat, Kammerlinghonen -straat, Straat, Maar ze zijn wel allemaal verdeeld, zeg maar. Wie, wie wat ja. gaat doen, dat, dat wel? Nou ja, de, het is nu nog één grote pot nat, uiteindelijk. Ja, ja. En uh, er is ergens een, een, een idee ontstaan om dat in blokken op te delen. om dat ook ontwikkeld technisch uh, makkelijker te kunnen ja, oppakken. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het wordt in fases gewerkt. Ja, ja. Ja. Als jullie het anders kunnen doen, heb jij de, nou, dat het sneller het, zou... het is, Dit is allemaal zo gegroeid, maar het is sowieso een heel uh, organisch proces. Hè. Je, je wordt ja. geleid door telkens nieuwe regels... en door regels die wij niet kenden, maar die er gewoon waren. Ja, ja. En om toch het de grootste slagingskans te geven... want ik hoorde jullie het al een beetje praten van... ja, dat zie je, gaat het ook nog wel gebeuren en zo. Wij hebben er zoveel vertrouwen in... dat we onder, achter de schermen gewoon doorgaan met, met de plannen maken... Uh, en daarnaast hebben we van, tegen onszelf gezegd... we gaan helemaal binnen de kaders van wat er is vastgesteld. Aan het begin van dit hele proces gaan we onze aanvragen indienen. Waardoor het haast een stempelstuk wordt. Weet je? Als wij voldoen aan de regels die op dat moment gelden... Ja dan zal het niet liggen aan de hoeveelheid, aan de parkeerdruk, aan de parkeernorm. Dat, dat, dat, dat blijven we helemaal binnen. want we nog niet Maar toen jij, toen jij bij begon, uh, had je toen het idee al dat er zoveel hobbels genomen zouden moeten worden? Nee, kijk, wij, wij op een gegeven moment, wij zitten in vergaderingen... en wij worden als ontwikkelaars aangesproken. Met wij zeg ik dan Wim Brugman, uh, Jim, ja. Dennis. Uh -huh. En wij zeggen, nee, wij zijn alleen maar enthousiastelingen... die een hele grote groep eigenaren van het gebied uh, vertegenwoordigen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar we zijn inmiddels wel dus door dat hele ontwikkelproces... Uh, ja, ja. een goed, uh, ja, goed, uh, goede leerschool ja. hebben we erdoor ja. gekregen. Ja, en daaraan ja. hebben we ook gezien dat het allemaal niet zo makkelijk is... ook wat ik net aan het begin al zei, om in de zwarte cijfers te blijven. Nee, en is ja. Het is ook zo, als wij geen winstgevend plan uh, indienen bij de gemeente... dan worden we, wordt onze vergunning af. Uh, niet eens ja. in behandeling genomen. Nou, en ja. Daar zitten wij continu mee te stoeien. En dat is wat, wat Jan-Jaap uh -huh. in het begin ook zei. Ja, het gaat niet om maximaal, maar om optimaal. Uh -huh. En optimaal is inderdaad het maximale aantal huizen... dat toch nog een winstgevend plan geeft. Want we hebben ook wel ge gehoord... Nou, als het nou zo moeilijk is... Uh, gooi je er inderdaad een 10 meter of, of 20 lagen ja. bovenop... Maar die lagen er bovenop, die zijn zo duur om te bouwen... dat je hele business case verdwijnt. Ja, er is dan ja, gewoon ja. geen winst meer, ondanks ja. dat je meer huizen aanbiedt. Ja. Nou, ja. dat is wel iets wat wij geleerd hebben als, als leken. En dus uh, in dat opzicht zijn we... Ja. Uh, ja. Ja. Uh, Jan ja, er zullen ook uh, meer wegen moeten komen. Uh, wie betaalt dat dan? De gemeente of niet? De gemeente zal daar een rol in spelen als er echt meer wegen wordt, uh, worden aangelegd. Die ja, dat is die zullen... Ja, die, dat zeker. En daar zal de gemeente een rol in, in moeten spelen. En uh, dat zal in samenspraak gaan met de ontwikkelaars. Die zullen ja. daar ook waarschijnlijk een, een bijdrage in gaan leveren. Um, dat is wel een, een, een, zeggen, het volgende hoofdstuk waar we naar gaan kijken. Van, hè, als het allemaal, uh, je, je doet de aanvraag voor je, voor je vergunningen. Het omgevingsplan moet trouwens ook worden aangepast. Ja. Dat is echt de rol van de gemeenteraad overigens. Um, en daarna ga je kijken naar nou, wie betaalt naar wat. Uh, in die antrie-overeenkomst staat een aantal dingen. Ja. En daarna ga je ook naar je, echt naar je uitvoering. En, um, kijk, de, de gemeente heeft natuurlijk ook een faciliterende taak. Om ja. uh, te zorgen dat een aantal projecten ook gewoon um, ja, een goede plek krijgen in de omgeving. Ja. Uh, dus er zal ook wat. Uh, wat dat betreft, uh, qua infrastructuur, uh, bij de, naar de gemeente wordt gekeken. Ja. En wij kijken ook weer naar de ontwikkelaars. Van, nou, hoe doen we dat samen en wat doen we alleen? Het mooiste zou toch zijn als er een weg komt vanaf de Heijmans ...weg naar Noord, hè? Doen ja, zoals is je weet... Zwart, is het is een paar keer in de raad al geweest, de je, je, commissievergaderingen. Maar de... Ja, je, wat, je, wat je niet moet vergeten is dat uh, de locatie waar we het over hebben... ...is al vrij dicht... Uh, ja, die gemetseld wilde ik bijna zeggen, maar dat doe je niet met wegen. Maar het is een vrij fijnmazige vrij, vrij structuur van wegen nu al. En ook weggetjes. Dus je moet echt heel zorgvuldig gaan kijken van hoe doen we dat nou. En wat je ook zeker als gemeente gaat kijken van wat heeft dat voor impact op de rest van de omgeving. Je wil niet de, alle inwoners die in de buurt wonen daar heel erg mee gaan belasten. Ondanks alle goede bedoelingen van het plan. Um, maar het moet, wel, ja, het moet wel goed vallen in de omgeving. Het moet wel passen ook. En mm -hmm. daar kijken we natuurlijk ook naar. Nou, dat, is, dat moet toch uh, realiseerbaar zijn? Het, dat is wel te realiseren. Daar ben ik ook zeker van overtuigd. Ik zit, ik zit er echt heel positief in. Alleen, en dat heb ik al eens vaker gezegd. Je moet het wel zorgvuldig doen. Ja, ja. En, en, dat, en die zorgvuldigheid uh, gaat tijd in zitten. Wat, wat je, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben wat uh, afgelopen week ook aan de orde kwam. Participatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Dus je ja. moet die buurt ook heel goed meenemen. Wat, wat, wat, wat betekent dit nou eigenlijk? Wat ja, komt het hier nou dan wel eens wat mis he, met participatie. Dus we gaan dat steeds beter noemen. Ik weet niet waar je op doelt als het nee. over misgaat. Maar, nou, uh, nou misgaat, maar dat, dat, dat er kritiek op is, laat ik het zo zeggen. Nou, mag, ja, mag ik, ik nog één ja. iets zeggen over die ja, Haarjermansweg? Dat mag, ja. Uh, die Haarjermansweg, dat, dat is onderzocht. Hè? En, uh, en dat, dat stuitte uh, eigenlijk helemaal uh, niet op problemen qua... Uh, in de praktijk werkbaar zijn van die weg. Dus gebleken uh -huh. dat hij echt gewoon oplossingen zou bieden... Uh, qua drukte, van, qua ontlasting van uh, bijvoorbeeld de, uh, de Kostmoorestraat. Ja, ja. uh, dingen waar het op bleef hangen was uh, eventueel stikstof. De kosten, maar die kosten vind ik relatief veel... want zo'n weg leg je voor 100 jaar. Ja, ja. En uh, ja, dan moet een stukje door het bunkerbos en een stukje over, uh, over het golfterrein. En ja, dan ja. moet je die partijen dus wel meekrijgen. Zeg je? Ja, wat jou betreft zou het kunnen in ieder geval. In de praktijk is die weg gewoon uh, haalbaar ja. en aanlegbaar. Dat is geen probleem. Ja. Alleen er zitten ja, een paar uh, haken, haken oog oog aan, aan, Waar je, je misschien oog. over twintig jaar uh, anders over denkt. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dus nou, ik, we, ik denk dat we het wel uh, uh, ja, bespreekbaar moeten ja, houden. Ja, nou, zeker. Dat lijkt me ook wel. Want het is, ja. ik, uh, We gaan eruit zo. Uh, uh, hartelijk dank voor jullie, uh, jullie komst. Graag gedaan, graag gedaan. Ja. The De the is now Dit is ZFM.